Iemand die het waardeert dat ik heb gekookt. Ja, ik zag het wel. Maar wat zag je wel? Toos, ik stiekem in een puzzelboekje. En waarom mag Toos niet in het boekje kijken? Omdat wij zitten te eten. Ik zie jou anders niet eten, mees. Ja, we zouden het ook kunnen hebben door de kredietcrisis. Ja, ja gezellig. Voor Omdat... Dark, Foucault, Obama... Ja, ja. ja. Gezondheid, mees. Zit, in, in die volgorde ook? Ja, Toos, luister. Dark, dat was toch die dame die in vlammen opging? Ja, ja. Dat is het voor je boekje, Toos om vlammende vrouw. Ben je die wel eens tegengekomen? Het ja, ja. is wel een goeie, pa. Fijn dat jullie zo meewerken. Ja. Lekkere hutsporttoos. Niemand toos, van jij en je moeder zaliger, hebben mij ooit zulke perfecte hutsport voorgeschoteld. Ja. En het zit hem erin dat de wortels met de piepers zijn meegekookt. Au! Haha, Pieper. Alarmerende aardappel, Oh, je bent een held, pa. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, dus toen kwam er een toiletklant. En die leverde zijn formulier in met een suggestie erbij geschreven. Nou, dat vond ik al heel attent. Maar wat had hij er dan bij geschreven? Peperkoek met krentjes. Wat zeg je? Morgen. Morgen, Leo. Oh, doe mij maar een ouwe. Zo.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 Annelies van crypto-crimers, BV of zo. Oh! Oh! Oh! Met, met toast goedkoop? Nee! Nee! Nee! nee. Okay. Alles goed, kindje? We hebben gewonnen! We hebben gewonnen! Wat hebben we gewonnen? Een weekendje Keurhoort in Limburg! Uh, <laughs> hebben wij dat gewonnen? Nee, wij niet. Ik bedoel, jij niet. Meester Nick. Kind. Waar hebt je dat aan verdiend? Jaren achtereen stuur ik de oplossingen op van de cryptokruimels. Eerst per post, toen per e-mail en nou al een jaar met sms. En nou hebben we de tweede prijs. Kindje. Oh, het lijkt wel een loterij. Zo voelt het, hoor. O, tante Ali, alsof ik de loterij gewonnen heb. Ja, maar steun je er dan ook goede doelen mee, dan? Hè?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 ben je al bij de dokter geweest? Jazeker Ik heb een aandoening Oh, een aandoening, oh, een aandoening. <laughs> Hoe je dat Occi ja. Leo heeft een ja. aandoening <laughs> En wat voor aandoening mag dat dan wel niet wezen? Een tennisarm toch <laughs> <weg>. <laughs> nou, Ik mag de plekken neervallen als dat waar is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 Dat betekent dat ik te de veel dezelfde beweging maak met dezelfde arm. Ja, van het innemen, Leo. <laughs> nou ja, RSI, MRI, ADHD, al die nieuwe Ik geloof er niks van. Vroeger tegen de kappers dat toch ook niet? is pure aandachttrekkerij. Mensen met deze aandoening stuiten vaak op onbegrip bij hun omgeving, zei de dokter. Oh. Cashiers lopen ook meer kans dames ook? Ja, dat zou best kunnen, hoor. Nou, ik voel de laatste tijd ook van die eh, tennisarmachtige pijnen, hè? Door dat geborstel. <laughs> en wat nee. nu, Ali? Minder tennis? <laughs> Rust nemen. Oh. Mijn arm niet belasten en ik mag twee weken niet knippen van de dokter. Ik ga de ziekte weten. Nou, oh, Leo, jij zou eigenlijk ook naar zo'n uh, kuuroord moeten.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 Dat getierde lantaarn aan mijn lijf. Massages en zo. Massages? <laughs> en sauna's, Dat gezweet in je blote koelt. Oh, nou hou oh, oh. dampen. Ja. lekker, Kunnen we nog gaan? Ik krijg mijn koffer niet dicht. Maar liever, wat sliep je toch ook allemaal mee? Nou, gewoon. Mijn kleine spulletjes.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 Onze kans om uit de sleur te komen. Oh, meis. <laughs> nou, zullen ze toch wel een beetje zijn aangekomen, toch?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 Je had helemaal gelijk, hoor. Weg uit de sleur. Wij saampjes hier. Oh. Ja, ja. Oh, oh die dieptemassage. oh. Ik voel me gewoon een nieuw mens. Zo kun je het ook zeggen, ja. Zo. Oh. Ga je direct ook voor die hete stenenbehandeling? Hete steen? Ja, dat schijnt enorm weldadig te zijn voor je wervels. Nou, ik voel me al weldadig genoeg. Oh... oh. Arme schat. Alle spanningen komen eruit hè. Die hele sleur ja, van ik je. Ja? Ik denk dat ik maar eens vroeg onder de wol kruip. Ja, mama. Doe dat maar schatje. Dat heb je verdiend. Ja, mm. Zo, dan komen nu de hete stenen. Oh, oh heerlijk.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 Ik weet het niet door. Ze zitten er allemaal zo raad bij. Dat is de louteschaar. Sst. We zijn al begonnen. Voel je ruggen waren vals. Nou, dat is geen probleem na die behandeling van gisteren. Sst. Zit kaarsrecht. Voel hoe er een draad vanuit je steuntje rach de grond in gaat. Wat? Voel jij daar een draadje dan? Nou, dat heb ik nooit zo op gelekt, maar het zou zomaar kunnen. Nee, serieus. Voel hoe er een draadje uit je fontanel komt... en maak contact met hemel en aarde. Daar mensen spoort niet, door. Wees, hou nou toch je waffel of ik draai het draadje om je nek. <lacht> U bent nu erg disruptief voor de anderen. Mijn man heeft wat moeite met het vinden van zijn draadjes... <lacht> Oh wacht. Ik geloof dat ik er nu weer gevonden heb. Oh Freddy, nee. Dat is jouw draadje, Toos. <laughs> o, meis. <laughs> ik voel me net vijftien en zojuist de klas uitgestuurd, meis. We zijn ook de klas uitgestuurd. Oh, ja. ja, dat is waar. Weet je zeker dat je deze zoon in wil? Ja. Ja, hier beginnen ze vast niet over draadjes. O, meis. Oh, heerlijk. Ruiken die eucalyptus? Oh, nou, nou. Dit wordt genieten. Ik zeg het je. Hier kan je toch niks tegen hebben? Nou, het, het is wel erg warm, hebben en, en, en ik zie ook niks. Wij is blij. Anders zou je allemaal naakte mensen zien. Naakt? Right? Ja. Wij hebben toch ook onze badja's aan? Maar die kennen we ook uit doen, meest. Oh, dat doet ze dus echt niet. Ach. Jij wil toch uit de sleur? Nou, ik zie niet in hoe naakt zit er tussen onbekende daden er meer die voor is. Nou, meisje, mm -hmm. Ik heb mijn badjas uitgedaan. Nu jij. Nou, nou, nou ik, ik weet het niet, hoor. Volgens mij is dat geen goed idee. Ben je niet zo scheidluis? Jij wilde het leven toch verrassen? Het leven strekt zich grot als ik mijn badjas doe. Ah, oh, doe nou. Laat je meisje nou eens zien. Nou ja, zeg. <laughs> <Siegelen> Oké, okay. nou, nou verhuizen maar. Goed zo. En dan geef je me een hand en dan zoeken we een fijn plaatje. Ja, ja. Nee. Oh. Oh. Ik voel iets, iets zachts en niks. Was jij de doos? Nee, dat was mijn borst. Maar dat geeft niet hoor, meneer. Weg. We moeten hier weg, Kom. Gebeurde meis. Zo. Hier kunnen we gaan zitten. En, uh, vind je niet dat we het genoeg geprobeerd hebben? Ah, en die oh. oh. Hoor je dat? Naast mij zit een of andere te Ja. Oh, weet je? Dat geluid, dat doet me aan Leo Bloempel denken. Toen die vorige Sinterklaasavond zo zat was dat hij in slaap gesukkeld was. Ja, inderdaad. Ja, nou iets zegt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 Ja. Ho hoorde jij dat ook? Dat lijkt tante Ali wel. Oh, dat lag dus niet mij. <lacht> ja, ja. Ja, ik heb namelijk uh, RSI, weet u. Uh, ja, ik vind dit zo gewelddadig. Ik voel de RSI gewoon mijn lijf uitstromen. Heerlijk. Oh God. Zegt dat dit een nachtmerrie is, doors. Ja, maar ho hoe kan dat nou? Oh, maar uh, heb u... Ik ergens last van. Zal ik u even masseren? Nou, nee, dank u wel. Ah, nou, u hoeft zich nergens voor te schamen, hoor. Uh, ik zie u toch niet, nietwaar? die ben ik wel wat gewend. In mijn theatertijd namelijk liep iedereen poedelmaakt, kleedkamer in, kleedkamer uit. Oh ah, nee, ik Barbara, Barbara, nice. yes, wat doe Ik hoor dit niet, ik zie dit niet, ik dit niet, ik wil dit niet. Leo, waar hey, ben je, Leo? Ik He. ben hem onder de koude douche. Geweest. Je weet niet wat je meemaakt. Toes. Dus. Leo? Niks laten merken. Nee, oké. Okay. Leo. Au! Auw! Au! Excuse, mevrouw. Auw. Toos? Eh, uh, eh. Uh. Oh, ja! Oh, wat enig. Oh, god. Uh, hey, Leo. Leo, waar kunnen we de Leo-slaapkop. Eh? Oh, god. Is dat Leo? Ja, kijk, maar. <laughs> en is meester is ook? Uh.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 Ja, dat. ja, Nou, of we daarvoor helemaal niet hier moesten komen, dat weet ik niet hoor. Nou, jij wou uit de sleur, mees. Ja, dat was de grootste vergissing die je ooit gemaakt hebt. Nu gaan we lekker terug naar de sleur. Oh. En snel ook. Hè. Oh, oh meisje.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 Zijn jullie lekker thuisgekomen met jullie autootje? Ja, sorry, we ja. hadden haast. Haast? Jullie hadden nog een hele dag dat te goed. Ja, ja. We, we moesten hier nog wat dingen regelen. Voor de kip. Wat heb je het nou over? Het ging hier, prima. Niks aan de hand, hoor, jo. Wat was het dan wel? Wilden jullie ons soms niet in de auto hebben? Natuurlijk ah, wel. Wat was het dan? Nou, eh... Uh... We hadden niets te bespreken. Oh, hebben jullie ruzie? Ach, wel nee. Ach, gud. Alles is goed, hoor. Ik hoopte nog wel dat dat uitje jullie huwelijk goed zou doen. Ach, er is helemaal niks aan de hand. Nee, daarom kwamen we jullie gezelschap houden. Om op... jullie wat steun te geven. Eh, en vanwege we mijn handje. Ja, vergeet mijn handjes niet, Ali. Uh, oh, nee, nee, die zal ik niet gauw vergeten. <lacht> nou, hoe dan ook. Met ons huwelijk gaat het prima. Ja. Maak je maar geen zorgen. Eh, nou, het was wel gezellig, hè, jongens. Zo kort als het duurde. Nee. Nou, ja. Wat een verrassing was dat, hè, in de sauna. Nou ja, dat kan je wel stellen, ja. Zeg, Mees, had je niet nog graag met ons naar nee, de Finse sauna gewild? Ja, dan, dan, dan. Mees is een blote tovenaar. Ja. Dan. In de sauna. Ja, dan. En dan hebben jullie gezien? ja, ja. Dat is je niet lekker? Oh, oh, oh, oh, oh dat is niks. Dat is een meditatieoefening. Die in het kuuroord geleden. Heel goed, Mees. Jullie moeten gewoon blijven oefenen. Mees, heel veel oefenen, jongen. Dan komt die kleine zoon er wel. Nou, pa! En zo eindigt er weer een week in de kip, waar Mees last had van sleur en Toos een tweede prijs won. Door het bezoek Jan Limburg is meest volledig genezen. En is hij maar wat blij met de sleur in zijn leven. Voor hem voorlopig geen kuuroorde meer. Volgende week is er weer een citroentje met suiker. Hallo, onze aflevering zijn nogmaals te beluisteren via met suiker.kro.nl Of de podcast, die jongen. Ja, hij wel.